5 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tim Overdien. Het is een doorbraak voor mensen die verlamd zijn. Een robotpak waarmee ze meer kunnen lopen. TV-presentator Mark de Hond spreken wij zo. Die mocht het als eerste testen. Een verslaggever Joris van den Berg. Die zocht Pieter Wening op. Weet u nog, de laatste Nederlandse wielrenner die een toer-etappe won. U krijgt eerst het nieuws van de NOS door Megens. Het is nu zeker dat de nationale politie er komt. Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan... met het plan om één landelijk korps te vormen... onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Bij de stemming waren VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP voor... en de andere partijen tegen. Volgens minister Opstelte werkt de politie in het nieuwe systeem... slagvaardiger en doelmatiger en komt dat de veiligheid ten goede. De huidige 26 korpsen verdwijnen. In de toekomst zijn er tien regionale eenheden... En er komen 168 zogenoemde basisteams. Het is de bedoeling dat de nationale politie volgend jaar een feit is. De rechtbank in Breda heeft negen leden van de Molukse Motorclub Satudara veroordeeld voor de mishandeling van twee mannen in Rijsbergen en één lid voor het bedreigen van portiers in Breda. De straffen lopen voor de mishandeling uiteen van 15 maanden tot 4,5 jaar cel. De tien verdachten werden vorig jaar met groot machtsvertoon aangehouden. En daar was alle aanleiding voor, zegt verslaggever Robert Bas. Gebleken. Dat een aantal van die verdachten gewoon vuurwapens hadden. Eén iemand had een vuurwapen geladen in een auto bij zich. Had een scherpschuttersgeweer op de, op de keukentafel liggen. Ja, dan neemt de politie vaak geen enkel risico. Dan wordt het arrestatieteam ingezet. En dat is het moment van de verrassing natuurlijk belangrijk. Dus dat betreft kan je zeggen van ja, nee, logisch dat er uh, zoveel machtsvertoon is geweest. De politie deed ook een inval in het clubhuis van Satudara in Zundert. De strafzaak tegen de leden van de motorclub is onderdeel van een offensief... van politie, justitie en andere overheden tegen Satudara en de Hells Angels. President Basescu van Roemenië heeft de macht overgedragen... aan de voorzitter van het parlement. Gisteren keurde het constitutioneel hof de afzettingsprocedure goed... die het parlement tegen de president was begonnen. Basescu was al door het parlement geschorst. En blijft dat tot de bevolking zich eind deze maand uitspreekt... over de vraag of hij moet aftreden. De rechtse president was in conflict geraakt... met de centrum-linkse premier Ponta...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 De Franse wielrenner Remy Di Gregorio is door zijn ploeg Covidis geschost. Di Gregorio werd vanmorgen na een inval in het rennershotel... voor verhoor meegenomen in verband met een onderzoek naar verboden middelen. In Marseille zijn in hetzelfde onderzoek nog twee mensen opgepakt. Dat is de woonplaats van de covidis renner Het onderzoek van de Franse justitie begon al een jaar geleden... toen hij nog voor de Astana-ploeg reed. Covidis blijft wel in de Tour de France, zegt verslaggever Jeroen Wilaert. De ploeg blijft bui bui hier buiten. Uh, ze hebben het over een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 Dan het weer nog, vanavond nog wat buien, daarna droog en opklaringen. Morgen in het oosten is nog wat zon, daarna vanuit het westen veel bewolking en opnieuw buien. Het wordt zo'n 19 graden. S'avonds minder buien en vanuit het westen breekt dan de zon weer af en toe door. ABB verkeersinformatie. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam in totaal 50 kilometer. Bij Amsterdam is het vooral wat drukker op de Ring van Amsterdam. Dat heeft te maken met de werkzaamheden in de Eitunnel. Op de Ring van Amsterdam staat op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. Op de A10 Oost en Noord richting Zaanstad voor Zeeburg 7 kilometer. Bij Rotterdam staat op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4 kilometer.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 Tim Overdijk en De Carrasso. Genoeg nieuws uit de Tour de France op deze rustdag. Dan krijgt u straks allemaal een overzicht. Eerst het nieuws vanuit Den Haag. De SP wil een versneld onderzoek naar de politionele acties tussen 1945 en 1950. Straks hoort u SP Tweede kamerlid Harry van Bommel... Eerst gaan we het hebben over de aanleiding. Er zijn historische foto's gevonden waarop voor het eerst te zien is... hoe mensen in het voormalig Nederlands-Indië standrechtelijk worden geëxecuteerd. Die foto's die zijn opgedoken in het Stadsarchief van de gemeente Enschede. Een paar jaar geleden vond een oud-medewerker van het archief... het fotoalbum notabene in een vuilcontainer. Er werd niet veel aandacht aan geschonken, tot een onderzoeker ze onder ogen kreeg en ze aan een krant gaf. Menno Reemaier gaat kijken bij het Stadsarchief van Enschede. Dit is het. Ja, dit is het uh, fotoalbum waar het uh, over gaat. Een uh, fotoalbum van een Enschedeer... die uh, nou ja, zijn leven na de oorlog uh, heeft ingericht. Uh, dienst heeft moeten nemen. Ja. En uh, vervolgens uh, in Indië terecht is gekomen. Vervolgens natuurlijk ook weer terugkomt. Maar die in totaal dus een, uh, een aardig beeld geven van het leven in de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. Adrie Roding van het Stadsarchief Enschede. We staan in het depot waar de geschiedenis van Enschede... deels ligt in ieder geval. Op tafel het fotoalbum. Al bladerend de door Een soldaat uit Enschede... die in de jaren 40 na de oorlog... naar toenmalig Nederlands-Indië ging. Ja, die zich netjes blijkbaar heeft gemeld bij de kazerne... En uh, je ziet hier ook een uh, beeld van de kazerne. En met zijn maten natuurlijk de algemene in, plaatjes. In kostuum zie je het. Ja, dan, ja een uh, uniform uh, op een, aan. Ja, tank uit die jaren. Dat waren nog die uniformen like, van Wol. Precies. En uh, dan zie je op het inderdaad uh, de man in een andere omgeving. Ja, dit dan geval. heeft dat Nederlandse plaatje plaatsgemaakt voor de jungle op de achtergrond. Ja, ja, ja. dit is dus echt uh, tropen. En uh, naar wij vermoeden, en dat is ook al gebleken... Uh, oh. Indië. Ja. Soldaat Jacobus R, Zeg ja. maar even voor het gemak. Ook, uh, ook al is de man overleden, uh, toch voor zijn, uh, zijn privacy. De platen waar het nu om gaat, um, die foto's uit Nederlands-Indië, vielen toen niet op? Ja, vielen wel op. En dat was ook een van de redenen om er toch even doorheen te bladeren. Wel wat snel ja. om te kijken, gut, is het een beetje een compleet verhaal? Heeft ja. het zin om te bewaren? Nou, dat hebben we gedaan. Ik heb nog een ogenblik nog even zitten denken, gut, zou het misschien iets voor een... Uh, ...sexy militaire historie of voor Niet zijn. Maar ik denk, nou, dit is natuurlijk als Enschede een heel bijzonder verhaal... ...is een hele constellatie. Laten we het vastleggen. Maar dan is er een pagina in het fotoalbum. Dan zien we een voetbalteam. We zien de maten, zeg maar, uh, s'avonds aan een vuurtje... Uh, bij, bij, ...bij een paar palen, uh, liggend op hun, uh, hun Brits. En dan twee fotootjes bovenaan, waar het dan uiteindelijk om gaat. De executie ja, van drie mensen. Ja, de linker zou je eigenlijk nog helemaal niks van denken. Je ziet een paar mensen in een sloot staan... en je ziet wat wolkjes opspatten. En dan denk je aanvankelijk van, hé, hey, wat zou die daar doen? En je ziet een foto rechts, die je natuurlijk een beetje trickert, ja. Van Je ziet mensen dood, in een, uh, althans liggend in een sloot. En als je goed gaat kijken, is het min of meer dezelfde omgeving, denk ik. Ja. En moet het haast genomen zijn tijdens een executie van mensen. Ja. Zijn dat de enige twee foto's in het album? Ja. Ja, die daarover gaan dan, ja. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Is nou na te gaan, want we zien op de achtergrond een militair. We kennen de identiteit van deze militair, die de foto's gemaakt heeft. Waar en wanneer het geweest is? Nee, nee, zou ik niet weten. Maar het moet zo. Er zit ook nog een certificaat in. De Koninklijke landmacht, minister van oorlog... Hij heeft op trouw en waardig wijze het vaderland over zee... gediend bij het herstel van orde en vrede. Gaat dan over de soldaat. Getekend 17 mei 1950. Vertrokken uit Nederland. 47, 8 mei 1947. Ja. Ja. Dat geeft precies die periode. Bijna drie jaar daar geweest. Ja. Ja. En dat was ook die tijd van de pollutionele acties... waar heel veel is gebeurd. Ja. Exact. Heeft u dan niet, als u dit ziet, tot deze ontdekking komt... dat u denkt, hé, we hebben hier nog veel meer fotoalbums van uh, jongens... die misschien de, wel nou, daar zijn geweest. Laten we dat eens doorbladeren of er nog meer ja, in zit? Ja, dat, dat wel. Het tricketje je nu wel. En nu ga je toch met andere ogen vaak ook uh, kijken in, uh, in albums. Ik moet ja. zeggen, hier zitten ook nog twee foto's bij van, een, uh, een, een, een, van voertuigen... waar mensen op uh, in, in de laadbakken stonden. En dan ga je toch al kijken, hé, hey, zitten daar geen militair Heel bij? Hier, hier toevallig ja. wel. Ja, wat daar de reden van geweest is, weet ik niet. En daar zouden natuurlijk eh, onderzoekers eh, misschien wat mee kunnen... om daar eh, verder onderzoek naar te doen en eh, conclusies te kunnen trekken. Geblader in, in de foto's bij het archief in Enschede. En de SP dringt nu bij het dimensionaire kabinet Rutte aan... om versneld een onderzoek te doen naar de politionele acties... tussen 1945 en 1950. Harry van Bommel. Uh, het is logisch dat nu uh, er beelden zijn de honger naar meer beelden uh, groot is en gestild moet worden. En ik hoop dan ook dat de oproep die gedaan is om, uh, aan mensen om meer fotoalbums beschikbaar te stellen, om dat daar ook uh, gevolg aan wordt gegeven. Uh, want meer foto's uh, zal leiden tot uh, ja, mogelijk meer getuigen en meer bewijs van de Nederlandse oorlogsmisdaden. En volgens Van Bommel was daar al een uh, Kamerbrede steun voor. Maar door het opduiken van deze foto's van executies is er reden om het kabinet er nog eens op te wijzen dat er ook echt snel een besluit moet worden genomen. We hebben uh, gezamenlijk in de Tweede Kamer, uh, ik nam het initiatief, maar verschillende fracties hebben zich daarbij aangesloten, nog van dit kabinet, uitdrukkelijk van dit kabinet, om een reactie gevraagd.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 Al dus SPR van Bommel, ook de PvdA, VVD, GroenLinks en D66 zijn voor zo'n onderzoek. Gezamenlijk vroegen deze partijen al eerder aan de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie om een brief waarin wordt ingegaan op de wenselijkheid van zo'n onderzoek. Maar het demissionaire kabinet wilde daar geen besluit over nemen en schoof de beslissing voor zo'n onderzoek door aan het kabinet dat na de verkiezingen in september zal ontstaan. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio 1.nl en kijk live mee in de sportzomer studio radio 1.nl get a shiver in the dark it's raining in the park but meantime Sound of the river, stop and you hold everything a man is blowing dixie double fall time you feel alright when you hear the So uhm... Netherless well, Nou als je daar niet vrolijk van wordt in de echt, dan werkt het ook niet meer. Die is straight Sultans of Swing. We hebben het veel over de Nederlanders in de Tour gehad natuurlijk. Net even voor vijven ook nog. Alleen we zouden er zo bijna twee vergeten. De twee die rijden bij de Australische Green Edge ploeg. Pieter Wening en Sebastian Langeveld. Langeveld is belangrijk voor Matthew Goss, dat is de sprinter van de ploeg. Maar hij heeft net als zijn ploegmaten nog niet echt een superdag gehad. Niet, niet echt eigenlijk. Ik heb, wel, ik heb gewoon uh, een goede vorm en ik heb ook nog niet echt een etappe gezegd... Uh, de, dat je denkt van uh, nou, hier ga ik echt voor en uh, dat valt vaak samen met een superdag... Ik heb wel een aantal goede dagen gehad, dat ik echt lang op kop kon rijden, goede, goede beurten kon doen, uh, me echt goed voelde. Maar uh, echt een superdag heb ik nog niet gehad. Nee. Nou, jij reed zelfs op kop op de dag dat de halve Raboploeg ploeg achterstand opliep en dan met name de kopmannen Voelde dat niet een beetje vreemd? Nou eerlijk gezegd, ik wist, uh, wij hadden helemaal geen, uh, geen informatie dat er een valpartij was. Want dat was eigenlijk voor ons was dat niet heel relevant, want wij waren bezig om vooral de groep met, uh, met Kroon en Sebriski terug te pakken. En uh, achteraf toen ik, uh, toen ik eigenlijk uh, uh, ja, af, uh, afzwaaide en uh, toen nog 10 kilometer te rijden was... Toen uh, ja, zag, ik, uh, zag ik dat we met mijn 60, 70 man waren. En toen kwam uh, op een gegeven moment Robert me nog voor bouken. Ja, toen had ik wel zoiets van, hey, er, is wel, uh, er is wel hier wel wat gebeurd. Ja, na de rit dan zie je dat allemaal, dan, uh, dan zie je die beelden. En, uh, ja, dat vond ik, vond ik gewoon heel jammer om te zien. Uh, ik ging die jongens ook het, uh, het beste en... Uh, ja, ik ben ook een, een wielerliefhebber, dus ik zou het ook mooi vinden als die man het heel goed doet uh, in het algemeen klassement in deze Tour. En ja, dat is nu wel, uh, dat is wel een beetje weg, dus ja, dat, is, uh, dat vind ik zelf ook heel jammer. En dat het deed wel uh, pijn om te zien dat, uh, dat die mannen helemaal avond uh, hier voorbij kwamen. En wat ook jammer was, die dag won jullie sprinter Matthew Goss net niet. Sterker nog, hij heeft nog niet gewonnen. Is dat niet lastig? Uh, lastig niet. Uh, voor mijn werk maakt dat niet heel veel uit. Het zou wel heel, het zou een hele mooie... Uh, ja kroon op het werk zijn eigenlijk, maar uh, ja, als je eerlijk gaat bekijken, zijn er gewoon, uh, uh, heeft hij een paar goede kansen gehad, zijn, zijn de mannen gewoon sneller. En, helemaal aan het einde, een klassement met een groene trui als beloning. dat is denk ik het hoofddoel van jouw ploeg deze Ronde van Frankrijk? Ja, we beginnen van start voor echt, uh, en dan gaan we, nog, we zijn nog steeds bezig voor de groene trui, uh, we beginnen met heel veel ambitie van start voor de groene trui. Uh, ja, Sagan dat... Uh, ja, die blijft heel goed rijden en die, die wint gewoon twee etappes waar Goss waar geen punten pakt. Ja, en dan loop je eigenlijk tegen een achterstand aan wat, uh, ja, wat heel moeilijk overbrugbaar is. we hebben denk misschien nog, uh, ja, het ziet er wel, uh, uh, we hebben er beter voor gestaan. Goed, dat is Goss, de sprinter. Dan heb je Garens, de allrounder die nog wel een keer in de ontsnapping meegaat. En dan is er Langeveld. Wat is hij nog van plan in de resterende etappes? Um, ja, er komen een, etappe, een paar etappes aan wat je, waar het eerst en vooral overleven is. En, uh, ja, mocht er ergens een kans komen en uh, een kans zijn, die, die kansen gaan er zeker komen... dan uh, ja, hoop ik wel een keer mee te zijn. En, uh, en de vorm is goed en wie weet voor een etappe zegen te strijden. En, uh, ook al zijn de kansen klein, maar ze, ze, komen, ze komen er wel aan. Maar het hoofddoel is eigenlijk de motor op toeren draaien... voor Box Hill, Londen, de Olympische wegwedstrijd. Ja, ik wist hoe, uh, waar, uh, met welk doel ik deze toer inging En uh, eerst en vooral was dat gewoon voor de ploeg werken. Uh, dus dat wist ik. Dat was geen verrassing voor mij dat ik op kop moest rijden. Dat ik moest, uh, moest knechten voor, uh, voor Gors, voor Gerrans, voor, uh, voor die mannen. Dus dat vind ik ook helemaal niet erg. En uh, ja, daarbij komt wel dat je jezelf, uh, denk ik, uh, ook wat dagen kunt sparen. En, uh, en uh, eigenlijk uh, aan de kant kunt zetten. En uh, met een zo goed mogelijke conditie naar, uh, naar Londen gaan. En dat is... Uh, ja, dat is één keer in de vier jaar. Het dat dat gaat denk ik heel speciaal zijn. En ja, als, je daar in, uh, als ik daar in mijn beste vorm heen kan gaan, dat, uh, ja, wie weet kan er daar iets moois uitkomen. Uit dus wie weet, later meer deze sportzomer van Sebastiaan Langeveld. Joris van den Berg sprak met hem in de Tour. Het is een doorbraak voor mensen die verlamd zijn. Het heet exoskelet en het is een soort robotpak waarmee je weer kunt lopen. Het pak komt uit Amerika en het wordt nu in Nederland getest. TV-presentator Mark de Hond zit door een dwarslesie al negen jaar in een rolstoel. En hij mocht het pak gisteren en ook vanmiddag als eerste in Nederland testen. Mark de Hond, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En dan sta je op uit je rolstoel en wat gebeurt er dan met je? Uh, nou, dan uh, helpt de robot om uh, rechtop te staan en dan ga eerst met een uh, looprek en daarna met, uh, met al snel met krukken uh, ga ik dan lekker een stukje lopen. Dat klinkt heel simpel. <laughs> ja, zo simpel is het ook. Uh, ik kan gelukkig zelf wel een beetje iets. Ik, uh, ik heb hele stijve benen en daar kan ik normaal gesproken zelf... In een loopbrug wel mee overeind komen. Dus het is niet helemaal nieuw voor mij om weer eens 1,90 meter te zijn. Dat doe ik al vaker. Uh, maar uh, ja, deze robot doet eigenlijk precies wat ik zelf niet kan. en Dat is mijn benen netjes uh, uh, naar voren zetten. En uh, ja, ik moet zelf dan vooral mijn evenwicht en, en de krukken doen. Maar uh, ja, die, die robot die, uh, die helpt mij uh, vrij gemakkelijk. Het kost niet eens al heel veel energie. Een, uh, een stukje heel mooi te lopen. Dus ik heb, ik heb vandaag en gisteren het mooiste gelopen van wat ik de afgelopen tien jaar uh, gedaan heb. Hoeveel heb je gelopen? Nou, uh, ik heb net nog een demonstratie gegeven. Uh, ik, ik heb zeker anderhalf uur heen en weer gelopen in de sporthal. Dus uh, ja, het, het ging maar door en bleef leuk. Ik probeer me, probeer me voor te stellen hoe dat werkt, zo'n pak. Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe gaat het in zo'n werk? Ja, het is, een, uh, het is een zwart pak. Je krijgt een soort rugzakje op. Daar zit een soort computer in die je hem aanstuurt. Uh, dan, uh, dan zijn er ja, een soort robot. Benen die om mijn uh, benen heen gaan en mijn voeten worden ook daarin, uh, die komen er ook in op een soort plankje te staan. En uh, ja, er zit een, uh, een motorje in die, uh, die echt een hele mooie loopbeweging aangeeft. Die ik kan gewoon instellen of ik kleine stappen of grote stappen wil maken. En ik moet zorgen dat, het, dat mijn evenwicht juist is. Dus als ik met mijn rechterbeen een stap wil zetten, moet ik op mijn linkerbeen uh, leunen. Ja, en dat voelt. Dat, dat is ook logisch, want zo was het vroeger ook. Maar het voelt heel natuurlijk en heel ja, hoe, het, hoe het vroeger ook ging eigenlijk. Dus ik hoefde er op een gegeven moment niet eens bij na te denken en uh, liep gewoon uh, lekker door. Is dit zo'n pak om je lichaam heen? Kun je het zien alsjeblieft? Ja. Ja, je ziet zeker, het is een, het is een flink pak, dus het is, het is ook nog zwaar. Het is een revalidatiepak als het ware. Dus hij kan uh, ingesteld worden op verschillende revalidanten, dus andere mensen kunnen er ook in lopen. En deze fabrikant, en dat vind ik zelf heel interessant, wil over twee jaar een uh, pak wat lichter en wat goedkoper is op de markt brengen. En dan kan je het gewoon voor, je, voor bij je thuis, uh, ja. zou je het kunnen bestellen en dan heeft hij ook een soort, uh, soort uh, bluetooth of uh, infrarood... waarmee hij weet waar je keuken is en waar je toilet is en waar je slaapkamer is. En dat je dan zegt, nou, ik wil nu naar de keuken lopen. En dan, uh, dan helpt hij om naar de keuken te lopen. Uh, maar het is niet, zo begrijp ik, iets om op je Sinterklaaslijst te, te zetten. Want dit de demonstratiepak kost 120.000 euro. Ja, dit pak uh, is nu hier uh, voor de demonstratie voor twee dagen. En deze is echt bedoeld voor revalidatiecentra. Dit is echt de eerste fase van dit product. En die is heel duur, 120.000 euro en ik hoop dat we dat op een of andere manier bij elkaar kunnen krijgen om in ieder geval in Amsterdam er eentje te hebben uh, en in die ontwikkeling uh, mee te blijven doen. Um, ja, en straks worden ze, worden ze, worden ze hopelijk uh, goedkoper als het er meer worden. En ik moet je voorstellen: uh, het apparaat zoals het nu is, is de mobiele telefoon 15 jaar geleden. En dan kan je alleen maar verontrusten: in Amerika zijn er 87 engineers mee bezig in de ontwikkeling van dit product. Hoe ik 10 of 15 jaar, dit als aanvulling ja, op de rostel zou kunnen zijn: dat mensen die in een rostel zitten, naast, naast dat, ze in, uh, dat ze rollen, dat ze dit pak ook kunnen gebruiken om stukken te lopen. Maar we weten van de mobiele telefoon zoals nu kunnen we horen... dat de lijn af en toe wel kan kunnen zijn. Als je dat kijkt naar dit robotpak... Kun je dan ook, moet je dan ook toch wel de verwachtingen temperen... dat niet iedereen die verlamd is... straks een aanmaak kan komen met zo'n exoskelet? Uh, ja, je moet, uh, je moet uh, wel een beetje handig zijn. Je armen moeten doen. Je moet ook weer niet zoveel spas mee hebben... dat je helemaal verstijf bent. Dus je moet wel een aantal voorwaarden voldoen. En daarnaast... Uh, kijk, ik vind het heel fijn om af en toe stukjes te lopen, maar de rolstoel is wat, ja, op dit moment gewoon echt een van de beste uitvindingen die er maar kunnen zijn. Mensen hebben niet als handicap dat ze in een rolstoel zitten. De rolstoel is ook gewoon een heel goed hulpmiddel, dat heeft wel een tijdje geduurd voordat ik dat kon inzien, die mij wel overal uh, brengt. Dus ik, het is niet zo dat ik zit te smachten tot ik dit, dit kan hebben en overal dan lopend naartoe ga. Dus dat uh, qua temperen, uh, ik zie dat niet helemaal voor me, maar ik zie wel vormen dat ik af en toe gewoon... Het is gewoon goed om te wegen. het is goed om te lopen. Ja. En dit product uh, is daar uh, heel erg goed voor. En ik ben heel benieuwd wat het uh, nog meer gaat brengen. Mark de Hond na een wandeling van anderhalf uur vanmiddag. Dank je wel. Ik Ja, en uh, Tom van het Hek is er dus niet vandaag. Toch hebben een paar mensen voor hem gebeld. In gesprek met Van het Hek. Dit is Tom van het Hek. Uh, we spreken uw boodschap AUB in. Dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Hi hey Tom, geweldig op de radio. Blijf lekker doorgaan. Het is tijd dat je Mart Smijts af gaat lossen. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Ik wil u even zeggen dat ik u heel erg waardeer als verslaggever. Ik waardeer u met uw kennis. Ja, uh, Balkenende. De, daar hadden ze altijd zoveel grapjes over. Hè? En uh, er was een hele leuke man. Uh, Rutte, de, die mag ik eigenlijk ook wel. Maar ik wou even zeggen... Dat ik zo weinig grapjes van Rutte zie. Terwijl Rutte toch een, een, een valse uh, grijns heeft aan een kromme rug. En een hele valse grijns. En dan kun je van Balken en er niet zijn. Die Tour, dat is een uh, stoere mannensport. Alleen, uh, waar zitten de, de homo's in het peloton eigenlijk? Je hoort er nooit wat over. Je moet dat toch ook voelen, die onvloerse stem van Taken, Takema. Toch onze kanje die toch een voorbeeld voor de sport. Met name het hockey. En dan wordt hij aan de kant gezet. Nou, nou, nou. Ik heb e eigenlijk een vraag, naar ad uh, uh, een advies of een vraag. Uh, uh, namelijk over uh, het weergeven op de televisie van de voetbalwedstrijden. Die worden altijd van één kant uh, opgenomen, van deze kant. Uh, als het spel zich afspeelt aan de andere kant, dan zie je dat eigenlijk altijd van een afstand. Ze hebben eigenlijk overal camera's hangen. En waarom eigenlijk niet van de andere kant? Ik wilde even klagen over de recessie en over de crisis. Het gaat slecht met de economie, maar weet je wat het allerergste is, Tom? Je zou maar eens rood staan op de spermabank. Dank u voor uw oproep. Tot ziens.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 Donderdagmiddag komt de Tweede Kamer terug van zomer, zomerreces. En dat gebeurt op verzoek van de PVV. Die fractie wil dat de Kamercommissie Financiën praat over de miljardensteun voor Spanje. De Nationale Politie komt er. Nu is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het plan om één landelijk korps te vormen. Veel tegenstemmers, zoals de Partij van de Arbeid, zijn het wel met de plannen eens. Maar stemden toch tegen omdat ze zich nog niet kunnen uitspreken over aanpassingen die minister Opstelte heeft beloofd. De rechtbank heeft negen leden van de Molukse motoclub Satudara veroordeeld voor de mishandeling van twee mannen in Rijsbergen en één lid voor het bedreigen van portiers in Breda. Straf verlopen voor de mishandeling uiteen van 15 maanden tot 4,5 jaar cel. En in elk geval tot 10 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Amersfoort. In Elversum is vanmiddag een kabel kapot getrokken, waardoor seinen en wissels niet meer kunnen worden bediend. En ook tussen Na de Bussum en Utrecht overvecht rijden geen treinen. Dat zijn de hoogpunten uit het nieuws. Dat weer nu Gerrit Hiemstra. Er is veel bewolking. Op veel plaatsen is het droog. Maar lokaal trekken er ook wat buien over. In het westen een paar. De meeste zitten nu in Groningen en Drenthe. In het westen van het land is het vanavond droog. In het binnenland verdwijnen de buien pas tegen middernacht. Later vannacht ontstaan er aan zeeën in de kustprovincies weer nieuwe buien. In het binnenland blijft het juist droog. Het koelt af naar 13 tot 11 graden. Morgenochtend begint de dag in het westen en noordwesten met buien. In de loop van de dag verplaatst de buigheid zich meer naar Zeeland en het binnenland in. En wordt het juist in het westen en noordwesten aan zee weer droog. Opnieuw kan het bij buien af en toe gaan onweren. En natuurlijk zijn er morgen ook droge momenten. Maar veel zon is er morgen niet. Het wordt morgen 17 tot plaatselijk 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten is meestmatig kracht 3 tot 4. En aan de kust vrij krachtig windkracht 5.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 ANWB-verkeersinformatie. De, de meeste files staan rond Rotterdam en Amsterdam in totaal 100 kilometer. Op de ring van Amsterdam is het extra druk door de werkzaamheden in de ijtunnel. Op de A10 West richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 6 kilometer file. Op de A10 Zuid en Oost richting Zaanstad tussen Geuzenveld en Schellingwoude... bij elkaar 13 kilometer... Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Voor Sliedrecht staat de 6 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. En ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Gorkum en Papendrecht, 8 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom. Met de Wolves en Keep Your Head Up.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 Vandaag, vijf minuten over half zes is het, is het uh, precies vijftig jaar geleden... dat de communicatiesatelliet Telstar 1 werd gelanceerd. Met professor Boudewijn Ambrosius van de TU Delft blikken wij terug op die bijzondere dag. U luistert heel keurig. Kijk mee op radio1.nl of twitter mee. Hekje R1 sportzomer? Dan hoort ziet u dat we het gaan hebben over politiebond ACP. Want die bond is verheugd dat de nationale politie nu kan worden ingevoerd. De Eerste Kamer stemde daar vanmiddag met een kleine meerderheid mee in... En dat betekent dat 26 korpsen per 1 januari opgaan in één groot landelijk korps. En dan onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Voor de politie is het heel belangrijk dat de wet is aangenomen door de Eerste Kamer. We um, zitten daar al heel lang op te wachten. We hebben nu al twee kabinetten hiervoor gehad die het ook geprobeerd hebben. Dus steeds mislukt door de demissionair worden. Um, en ondanks dat dit kabinet ook demissionair is, is het minister wel gelukt. Met de hakken over de sloot. Ja, het was 40 om 35. En wij hadden ook liever wel een grotere meerderheid gezien. Maar wat wij belangrijk vinden is dat de partijen die nu nee hebben gezegd... wel gezegd hebben, we zijn wel voor nationale politie. Alleen wij vinden de procedure waar langs het gegaan is niet goed. Uh, maar voor politiemensen en voor de rust in de organisatie is dit heel belangrijk. Nu kunnen we gaan bouwen. Deze partijen die nu nee hebben gezegd... Uh, hebben moeite met de aansturing en de controle van die nationale politie. De minister heeft gezegd, ik wil dat best aanpassen, op tien punten zelfs, maar dan pas achteraf, later dit jaar. En u zegt, ik kan me wel wat voorstellen dat deze partijen daar moeite mee hebben. Waarom dan? Ja, omdat het de gewoonte in de Eerste Kamer is om wetsvoorstellen natuurlijk in zijn totaliteit te beoordelen. Als je zo'n ingrijpende wet die het staatsbestel zo diep raakt, hè, want het gaat hier over de zwaardmacht van de, uh, de overheid, dan wil je dat goed doen. Uh, maar ik snap aan de andere kant ook minister Opstelten, die zegt ja, maar er komen verkiezingen aan. Uh, ik wil dat nu graag geregeld hebben voor de politieorganisatie vanwege de onrust. En het is ook ja, in het belang van de veiligheid dat we dit nu uiteindelijk toch doen. En ja, ik denk dat hij de andere partijen overtuigd heeft dat die wetgeving snel zal worden aangepast. Op welke punten wil minister Opstelten die aansturing en die controle van de nationale politie nog aanpassen? Nou, het belangrijkste punt is denk ik de positie van de korpschef. Als je kijkt ten opzichte van het wetsvoorstel wat er lag en wat er nu nog aangewijzigd gaat worden... dan uh, zie je dat de minister veel meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor het beheer. Dus gaan over de personele kant, over het geld, over nou, begrotingen en dat soort dingen... als in het verleden in de eerste wet stond. Uh, die aanpassingen, die heeft de minister toegezegd. En die zullen nu in aanvullende wetgeving snel gelanceerd worden. Om als het half kan, tenminste dat begrijp ik van de minister, ook nog per 1 januari in te laten gaan. Om kort samen te vatten de kritiek van deze partijen. Zij waren bang dat die nationale politie weer één koninkrijk op zich zou worden. Was die angst terecht? Ja, wij zijn zelf ook altijd heel kritisch geweest op de vormgeving daarvan. De politieorganisatie is een krachtige organisatie. Ook binnen de overheid. En wij hebben ook gezegd, als we nationale politie doen... dan is het belangrijk dat de checks en balances goed zijn. Dus het evenwicht goed is. En dat de politie niet in zichzelf een macht binnen de macht wordt. En dan is er toch een belangrijke verantwoordelijkheid nu bij de minister gelegd om dus nu achteraf nog met wijzigingen te komen waardoor de minister, het parlement, maar ook de burgemeesters toch meer zeggenschap krijgen. Dat klopt. Um, en het is ook niet zo dat de minister alleen maar op zijn blauwe ogen is geloofd als ik het uh, goed zie. Uh, hij heeft die elf wijzigingen ook helemaal uitgeschreven. Je kunt dus op papier heel duidelijk zien waar die wetswijzigingen op zullen zien. En daar blijkt heel duidelijk uit dat er inderdaad een forse verandering plaatsvindt... in die zeggenschap van die korpschef ten opzichte van de minister, ten gunste van de minister. De minister belooft heel wat als het gaat om die nationale politie. Minder bureaucratie, meer blauwe op straat, geen problemen meer met de ICT... Uh, tal van zaken zouden opgelost worden door die vorm omvorming naar die nationale politie. Is dat waar te maken door de politieorganisatie? Wij gaan het zien. Uh, wij hebben al die toezeggingen ook gezien. Soms ook. bent iets voorzichtiger. Eens, uh, onze werkdrouwen opgetrokken. Ook wel eens gedacht, van, dat zijn wel heel erg veel toezeggingen. Uh, en, maar op een aantal onderdelen zien wij wel degelijk dat die schaal belangrijk is om dat wel te gaan regelen. U noemde al een paar voorbeelden, zoals de ICT uh, en nog een aantal domeinen. Ja, daar is te veel misgegaan in het verleden. En dat moet nu zeker wel opgelost kunnen worden. En ja, dat dat nog wel even wat tijd zal nemen, dat is duidelijk. Maar deze wet maakt het wel mogelijk om daar nu een goede start mee te maken. U bent hoopvol. Wij doen dit omdat wij denken dat het werk van de politie en politiemensen beter wordt en de veiligheid op straat groter wordt. Dat is onze inzet. En anders hadden we hier niet aan moeten beginnen. Dat zei voorzitter Gerrit van de Kamp van Politiebond ACP. Michiel Breedveld sprak met hem. Nederland wacht nog steeds op een etappeoverwinning. De laatste die er eentje wond in de Tour is Pieter Wening. Hij deed dat door in Gérard Mer met een miniem verschil te winnen van Andres Kloden in de sprint. Maar ja, dat is weer zeven jaar geleden. Joris van den Berg zocht Pieter Wening op op de rustdag. Een paar dagen geleden kwam het peloton door Gérard Mer. Daar was een tussensprint. Wat dacht jij toen het peloton door Gérard Mer reed? Ja, dat was de tussensprint. Dat, dat zag ik ook in één keer. Uh, ik wist wel dat we er langs reden, maar uh, ik wist niet precies uh, hoe. En, uh, ja, ik, wist ongeveer, ik wist wel welke etappe we er langs gingen komen. Maar ik zag in één keer in die tussensprint dat we daar uh, langs reden. Dus, uh, nou, dat is op zich wel, is wel uh, leuk, maar het is, het is ook weer niet super, super, super speciaal. Of zo. Het zet je niet aan het denken, die sprint die jij daar zeven jaar geleden trok met kleuren van. Het wordt weer eens tijd voor zo'n succes. Oh ja, ik, ik, ik heb daar natuurlijk, toen ik daar langs zijn, natuurlijk wel aan gedacht. Dat is, uh, maar, uh, maar, maar meer ook niet eigenlijk. Uh. Het is, uh, ja. het is, het is ook natuurlijk al een poos terug, dus het is, uh, het is eigenlijk al vrij normaal, zeg maar. Hè. Ja, helemaal normaal. Als je ziet dat je vorig jaar in de Giro min of meer hetzelfde doet, dan pak je ook de roze trui. Jij bent ertoe in staat, toch? Nou ja, ik heb, uh, ik heb uh, twee, twee mooie ritten gewonnen in grote rondes, dus uh, ja... Dus, uh, op zich is dat dan geen toeval, zeg maar. En, uh, ja, nee, ja ik, uh, als ik gewoon goed ben, dan, uh, dan kan ik dat blijkbaar aan. Uh. Gisteren was je ook goed. Je zat in die grote kopgroep met vijf Nederlanders. En op een heel stijl stuk moest je er toch af. Had je te lang in de max gereden? Ik was, uh, ik was uh, eigenlijk uh, iets te gortig aan het uh, begin van die dag. En, uh, of iets, iets te gretig en iets te gortig met mijn energie aan, aan het omspringen. En, uh, ja, ik heb zelf uh, op de eerste echte klim zelf eigenlijk al gedemarreerd en uh, we kwamen eigenlijk niet weg. Ik kwam peloton terug en daarna ben ik nog weer naar die kopgroep gesprongen op de volgende klim. Ja, dan heb ik gewoon uh, zeg maar anderhalf uur echt in de rooie gereden. En, uh, ja, daar ben ik eigenlijk nooit meer van hersteld, dus uh, ik, ik had eigenlijk mijn energie eigenlijk al verspeeld in, in, in het eerste anderhalf uur. En uh, dat brak me gewoon later gewoon helemaal op. Ik was gewoon helemaal leeg gereden daar al. Dus, uh, ja, dus, uh, er zat niet veel meer in uh, toen. Dus uh, nou ja, hopelijk uh, gaat het straks, straks eens een keer anders. Wat bedoel je met straks? Komende week. Komende week uh, natuurlijk. Ik uh, moet het niet hebben van de vlakke etappes uh, als ik voor, voor mezelf bekijk. Uh, qua team, natuurlijk wel. Uh, we hebben een, een super sprinter hier staan. Dus uh, voor ons als team liggen er zeker de hele toer nog kansen. En, uh, maar ja, komende week uh, is, het, uh, is het denk ik uh, de beurt voor de aanvallers. Misschien morgen, de Grand Colombier. Dan is de etappe daarna, denk ik, iets voor de klassementsrenners. En dan die rit vrijdag. Dat is echt iets voor de aanvallers. Had jij er ook al zo over gedacht? Ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd alle, alle drie ritten wel dat het wel voor de aanvallers is. Uh, ja, morgen, morgen is een hele vlak aanloop uh, tot de eerste klim. Uh, ik denk 90 kilometer. Dus... Uh, ja, dat is, dat is nogal een gok, zeg maar, uh, om mee te zitten in, in, in de groep. Want, want ja, op het vlakken kunnen heel veel ma uh, mannen kunnen meespringen. Uh, die dagen erop uh, is het uitvertrek Col de La Madeleine. En uh, ja, dat, dat, dat, daar gaan gewoon goede renners mee zitten. Dus ja, dat, dat weet je dus nu al. Dus uh, ja, het zijn alle drie De, de komende etappes zijn, zijn etappes voor de aanvallers. Dus uh, ja, hopelijk kunnen we er eentje mee zetten. Maar de benen van Pieter Wenning die zijn in elk geval goed. Dat is de afgelopen week al gebleken, denk ik. Ja, ja ik, ik, voel me, ik voel me goed. Ja, daar begint het natuurlijk mee. En uh, ja, hopelijk, uh, hopelijk kunnen we die lijn uh, de komende twee weken nog doortrekken. Zei Pieter Wening op de rustdag. Nou, erg overtuigend. Luus Halle klonk dat niet. Uh, de benen zijn goed. Nou, komende week, zegt hij. Ongetwijfeld. Oh, Let maar op. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. <middels> This time around. Van Sabrina Stark. Het was groot nieuws 50 jaar geleden, de lancering van Telstar 1. De eerste communicatiesatelliet voor commercieel gebruik. Opeens werd het mogelijk om direct contact te maken met bijvoorbeeld Amerika. Boudewijn Ambrosius is professor aan de faculteit luchtvaart en ruimtetechniek aan de TU Delft. Goedemiddag. Kunt u mij horen, meneer Ambrosius? Ik hoor u, ah. maar hoort u mij? Ja, inmiddels wel. Goedemiddag. Okay. Zeg, we gaan, we gaan even terug naar die dag.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 62 was het, dan was ik uh, 13 jaar. Ja, en, en keek u toen <laughs> ik naar de beelden hiervan? Of luisterde ik was, u? ik was toen al geïnteresseerd in ruimtevaart En ik uh, herinner me nog wel dat ik uh, krantenfoto's heb gezien... en uh, misschien ook nog wel een vage televisieopname daarvan. Maar daar houdt het dan ook ongeveer wel op. Ja, het was een proefsatelliet, hè? Wat, wat wilden ze daar nou destijds precies mee? Nou ja, Die satelliet betekent natuurlijk een uh, revolutie in de communicatie... die mogelijk werd uh, gemaakt door de ruimtevaart. Want uh, kijk... Um, spreken over telefoonlijnen en uh, faxen, dat was toen al mogelijk... maar televisieuitzendingen van het ene continent naar het andere... dat, uh, dat, dat bestond nog helemaal niet. En die satelliet die maakte dat voor het eerst mogelijk... en die gaf daarmee dus aan uh, ja, de revolutie die, we, uh, die nu geleid heeft... tot de situatie waarin we nou verkeren... met, met, met uh, continue con communicatie met alle werelddelen. En, en welke, welke informatie werd toen bij die proef heen en weer gezonden? Weet u dat? Nou, ze hebben in eerste instantie geloof ik wat testbeelden... Uh, na 13 dagen in de weer gezonden... Uh, van een vlag uh, op het ene continent en een ah. eiffeltoren en, <laughs> en, en nog wat. Maar uh, vervolgens is er een uh, aantal beelden... van basketbalwedstrijden in de Verenigde Staten. Toespraak van uh, president Kennedy. Dat waren geloof ik de eerste... Uh, feitelijke uh, nieuwsbeelden die werden over en weer gezonden. Want het was natuurlijk de bedoeling... dat ook vooral het telefoonverkeer een stuk makkelijker zou gaan plaatsvinden. Dat je echt rechtstreeks kon gebellen bellen met de Verenigde Staten vanuit Europa. Ja, nou, dat kon natuurlijk al via die uh, onderzeese kabels... maar die hadden een hele beperkte capaciteit. En de visie was toen dus dat met satellieten... je dat uh, in, in volume enorm kon vergroten. En dat is ook inderdaad gerealiseerd... Daarna is de glasvezel gekomen en die kabels zijn opnieuw na de hand gegraven. En die hebben het voordeel dus dat er geen vertraging in de communicatie zit. Dus wat dat betreft worden satellieten niet meer zoveel gebruikt voor spraakcommunicatie. Maar toen. Was dat een enorme uitbreiding van de uh, capaciteit? Dat was begin jaren 60. Lucelle en ik waren toen nog lang niet geboren. Uh, maar dat was natuurlijk ook het begin van Jij ook die. Niet? Nee, net, net niet. Drie jaar... Ik was min drie. Maar het was natuurlijk ook de periode dat Amerika heel druk bezig was met, met, met de reis naar de Maan. Hè? Dus in, in dat licht bezien, die, die, die wedloop in de ruimte. Hoe groot was dan die telstar die dan daar de, de ruimte in werd geschoten? Nou, als u praat over fysieke afmetingen... die Telstar, als je het nu bekijkt, was belachelijk klein, 77 kilogram. En die Apollo die de ruimte inging, die was 40.000 kilogram. Dus, maar dat was wel wat jaartjes later, dus dat moet u wel beseffen. Maar het is echt onvoorstelbaar dat men in vijf jaar tijd... dus na de lancering van de eerste satelliet, dit al kon... Met de toenmalige primitieve technologieën, chips waren nog niet uitgevonden. Ja, hoe, hoe primitief was dat dan? Waaruit blijkt dat dan? Ja, het uit, uit, uit diodes uh, <laughs> elektronische schakelingen die we nu uh, belachelijk uh, oud vinden. Maar, uh, en die we nu dus nu allemaal op een chipje drukken. Maar het was dus zeer knap en uh, ook met hele lage vermogens. Uh, dat betekent dat op de grond uh, gigantische antennes stonden, van uh, 14 meter groot. Die moest die satelliet dan uh, volgen. En, uh, ja, dat was een heel complexe operatie om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, en nu uh, met een satelliettelefoon heb je direct contact... met een ding wat op 36.000 kilometer hoogte staat. Dus uh, ja, het is een enorme progressie, zeg maar, in de elektronica vooral geweest... die uh, de mogelijkheden zo geweldig heeft versterkt. Ja, en het was een proefsatelliet, hè? De, ze hebben daar niet heel lang gebruik van gemaakt... Uh, ja, hadden ze wel graag gewild, maar uh, ik las dat toevallig laatst nog eventjes na. Maar de ironie wil dat uh, die satelliet is net gelanceerd in de tijd... dat er ook de eerste of grote kernproeven uh, in de atmosfeer plaatsvonden. En die kernproeven die bliezen een heleboel uh, elektronische, e elektromagnetisch geladen deeltjes... in de zogenaamde stralingsgordels. En dat was precies waar die satelliet vloog. Dat heeft zijn uh, elektronica vroegtijdig uh, kapot gemaakt eigenlijk. Uh, uh, Versleten. Dus na vier maanden was hij al bijna overleden... en na zeven maanden was het contact verloren. Ja, en, en, en is er ooit nog enig signaal vernomen of beeld van gezien? Ja, signaal dus niet, maar wel... Nee, een, nee een, men, men, weet, men weet nog wel, hij draait nog steeds rond... men weet nog wel waar hij rond draait. Ja, ja, ja. ja. Uh, hij zat in een tamelijk hoge baan... en dan duurde het heel lang voordat uh, luchtweerstand... zeg maar. Daar vat uh, op krijgt. Dus andere uh, dus Kuipers kan hem gezien hebben. Van hé, hey, daar heb je, <laughs> nou ja, je Zo'n zo klein satellietje zie je niet zo makkelijk. Dat valt erg tegen. Maar hij, hij, hij is er nog wel uh, in de ruimte. Maar, uh, maar ja, wordt hij dan wel eens waargenomen? Van, van nou, er zijn, uh, de, de, de, de zijn, de zijn volgstations kijken. die, dus alle. Nou, niet zozeer met, uh, met, met, met, met, met het oog, maar meer met uh, radar. Uh, worden alle satellieten en alle kleine brokstukken in de ruimte. worden. Uh, voor zover uh, groot genoeg waargenomen. En zodoende weet men dus dat hij nog steeds in de ruimte is. Want het stikt natuurlijk, van die satellieten, hoeveel, hoeveel draai je er om de aarde? Ja, ik heb uh, de, de telling van alles wat groter is dan ongeveer 5 centimeter... staat op ongeveer twintigduizend uh, satellieten, brokstukken, uh, rakettrappen enzovoort... Maar als je praat over actief, dan uh, praat je over drie tot uh, 600 satellieten, zeg maar. Ja, en komt hij ooit, ooit nog naar beneden, of, of blijft hij ja, ja, in die baan? Laat, nee, vroeg of laat uh, zal die uh, verbranden in de dampkring. Oké, okay, komt niet helemaal terug. Nee, nee, nee, daar is hij veel te klein en te kwetsbaar voor. Oh, wat ik wel leuk vind, is dat de voetbalclub Telstar ook vernoemd is naar die satellieten 1963. Nee. Oh, dat is een nieuwtje wat ik niet wist. De dat is wel de fusie tussen jaar, VSV en stormvogels. Dat gebeurde net in dat jaar kennelijk. Ja, ja maar toen was u veertien, dus ik kan me voorstellen dat u dat niet meer weet, meneer Ambrosius, En Misschien maar, had ik minder, be minder belangstelling voor voetbal, voor voetbal dan voor ruimtevaart. Nou, dat is ook uitgekomen in ieder geval in uw vak. Uh, hartelijk dank. Meneer Ambrosius, hoogleraar aan de faculteit luchtvaart en ruimtetechniek aan de TU Delft. Over dus 50 jaar Telstar 1. Het blijft natuurlijk gewoon de radio 1 sportzomer, Dus we blijven over de sport hebben en daarom daarmee ook de rubriek aan de lijn. Daar is het over een uur weer tijd voor u. Als luisteraar kunt meepraten over een stelling over het nieuws. Vandaag luidt de stelling... het landelijk registreren van wanbetalers is een goed idee. Bel met ons gratis nummer 0800-1121. Dan gaat het over mensen die bijvoorbeeld hun huur of energierekening niet op tijd betalen... die geen nieuwe lening meer bij de bank krijgen, die geregistreerd worden. Dit jaar komt er een proef waarbij betalingsachterstanden... dus in een landelijk systeem geregistreerd worden... U mag bij ons zeggen of u dat terecht vindt of niet. Bel met ons gratis nummer 0800 1121. Of ga naar nos.nl. Nee, sorry, radio1.nl. Vergissingje. Uh, dan naar de Sportzomer. En dan kunt u ook stemmen. Het mediaoverzicht. Een van de meest besproken onderwerpen op Twitter is een mogelijk rookverbod op Pinkpop. De Belgische krant Het Laatste Nieuws bracht het nieuws vandaag. Organisator Jan Smeets zou hebben gezegd dat Pinkpop totaal rook- en drugsvrij moet worden. Het levert op Twitter ontelbaar veel boze reacties op. Iemand schrijft, het schijnt dat Jan Smeets alleen nog vier kwart maten wil op het festival. Een andere twitteraar zegt, misschien moet Smeets even een jointje roken ter ontspanning. Smeet zelf zegt tegen de NOS dat er niets klopt van het verhaal. Ja, zegt hij, ik heb op een of ander festival gezegd dat ik verwacht dat er een rookverbod komt. Maar dan opgelegd door de overheid. CNN en Sky News hebben het over een mysterieuze vrouw... die is gezien bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij is met haar gespot op een officiële bijeenkomst. Er is bijna niks over de man bekend. En daardoor wordt nu in de hele wereld gepraat... over de slanke vrouw in de mooie zwarte jurk aan zijn zijde. Dat is een mooie dame, heb ik gezien op de foto's. Tenminste, uh, de Sky News en CNN vragen zich ook af... wie was het nou? Was het zijn zus, zijn vrouw of misschien zijn liefje? Het antwoord geven de nieuwszenders helaas niet. Speculeren heeft geen zin, zeggen deskundigen op tv want er is bijna niets over deze mensen bekend. Dus kwebbelen de nieuwszenders nog even door over de Disney figuren die afgelopen weekend te zien waren bij een ceremonie in Noord-Korea. Dit is nog maar het begin, zegt een deskundige. I denk think that uh, we will see more of this. Uh, Kim Jong-un be taking a cue from this incredible cultural influence coming out of South Korea and trying to emulate that and really show that North Korea is at the cutting edge of this type of cultural export. Noord-Korea wil dus laten zien dat het minstens zo hip is als Zuid-Korea. We hadden het erover in ons sportpanel met Steven Rooks en Bart Voskamp. De Rabobank moet minder focussen op de toer en zich meer richten op kleinere koersen. Dat zegt ploegleider Adrie van Houwelingen in NRC Handelsblad. We hebben ons dit jaar nog niet kunnen meten met de wereldtoep, zegt hij. Dat komt volgens hem doordat de ploeg een te laag budget heeft. Zo'n 13 miljoen euro om wereldtoppers te kunnen contracteren. TV Oost komt met nieuws over de proef met korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Daar is veel om te doen geweest. De uitgezette dieren waren voorzien van een zendertje. Onderzoeker Paul Tenden heeft alle zenders terug. Dat is geen goed teken. Ik heb ze terug, dus dat betekent dat de dieren niet meer leven. Drie van de vijf uitgezette Zweedse korrhoenders zijn doodgegaan. Waarschijnlijk van de honger, denkt Staatsbosbeheer. Omdat de hier uh, erg vermagerd waren, nauwelijks gegroeid waren. En we ook de indruk hadden dat er uh, ook in de kakjes die wij zoeken... die wij vinden op de nachthoogsplaatsen, dat er weinig uh, voedsel in zat. En er is meer slecht nieuws, want er komen maar weinig nieuwe kuikens bij. Er zijn maar twee hanen meer over... en waarschijnlijk gaat er toch iets fout bij de bevruchting of iets dergelijks. En dan kan van hen zo lang boeren als ze wil, maar er komt er, niet, er, komt er niks uit. Ja, en dat betekent waarschijnlijk dat er toch nog een keer wat Zweedse hanen uitgezet gaan worden? Ja, dat, dat is nu wel duidelijk, want deze populatie redt het niet meer alleen. Tot zover het mediaoverzicht. Na zes, uur zijn we terug. Of nee, om zes uur zijn we terug. We gaan gewoon door. Tot zo.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 Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Keane is helemaal terug met een schitterende album Strangeland. Strangeland van Keen. <middels> Strangeland van Keen. Koop je nu tijdelijk voor maar 12,99 bij bol.com.